Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Rutteke en Thijs van der Brink. Zometeen in Dit is de Dag is de Amerikaanse shutdown de schuld van Obama. En televisie-echtpaar Gerard Cox en Joke Bruij staan voor het eerst samen in het theater. Nu is het NOS Journaal met Mark Visser. In zijn cel in Nederland is vandaag een Rwandese aangehouden... om te kunnen worden uitgeleverd aan Rwanda. Dat is gebeurd op verzoek van Rwanda. Op 8 oktober wordt het uitleveringsverzoek behandeld door de rechtbank in Den Haag. De aangehouden Jean-Claude I. wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide van 1994. Het zou voor het eerst zijn dat Nederland iemand uitlevert aan Rwanda. Er is met dat land geen uitleveringsverdrag. Volgende week dinsdag is er een top tussen de regeringen van Nederland en Vlaanderen. De bijeenkomst in Maastricht is bedoeld om de economische samenwerking verder te versterken. Onder andere de premiers Rutte en Peters doen eraan mee en verschillende ministers. Rutte en Peter spraken in 2011 af dat Nederland en Vlaanderen vaker als één regio naar buiten willen treden. Volgens Rutte liggen er met name op het gebied van logistiek en transport, innovatie en chemie kansen om de samenwerking te verbeteren. Deze zomer hebben de premiers samen een economische missie geleid naar Texas. Bij de provincie Zeeland zijn zo'n 2000 bezwaren ingediend... tegen de ontpoldering van de Hedwiegenpolder in Zeeuws-Vlaanderen. De actiegroep Red Onze Polder alleen al diende 1500 bezwaren in. Er zijn volgens de provincie ook enkele positieve reacties. De komende maanden wordt bekeken of de plannen voor de polder... nu moeten worden aangepast. In januari moet er een definitief voorstel zijn, zegt de provincie. In uh, januari worden de vastgestelde besluiten opnieuw ter inzage gelegd. Dat is weer voor zes weken. En uh, vervolgens zal er naar alle verwachting nog een procedure volgen bij de Raad van State. Mensen die nu bezwaar hebben ingediend kunnen in januari dus nog naar de Raad van State. De ontpoldering zou in 2016 van start moeten gaan. In Noord-Brabant en Limburg is een grote actie gaande tegen drugscriminaliteit en witwassen. Op tientallen plaatsen zijn huiszoekingen verricht. Dat bevestigt het landelijk parket. Bij de actie in Brabant en Limburg zijn enkele verdachten gearresteerd. Hoeveel is nog niet bekend. Ook zijn er wapens en drugs in beslag genomen. De verdachte van een zware mishandeling in Breda... heeft zich bij de politie gemeld nadat hij herkenbaar in beeld was gebracht... in een opsporingsprogramma op tv. Er zou een 33-jarige man in elkaar hebben geslagen... in het uitgangsgebied van Breda. De man brak zijn neus en liep een gekneusde kaak op. De beelden werden vorige week voor het eerst vertoond. Toen was de man nog niet herkenbaar. Toen hij zich niet meldde, was hij gisteravond alsnog te zien. De daders van een andere recente mishandeling in Eindhoven... kregen uiteindelijk minder straf van de rechter... omdat ze herkenbaar in beeld waren gebracht. De zon schijnt volop. In het zuiden mogelijk wat bewolking. Er staat een stevige oostenwind. Langs de noordkust is de wind krachtig. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen weinig verandering. In de nacht is het fris. Lokaal komt het kwik niet onder de 5 graden. Donderdag komt er meer bewolking. Vrijdag regent het enige tijd. Deze informatie, door ANWB Jolanda van der Velden. De A2 Amsterdam richting Den Bosch... was een lange tijd dicht bij de Leidse Rijntunnel. Daar stond een auto in brand. Zowel de hoofdrijbaan als de parallelbaan zijn weer open. Tussen Breuken en knooppunt Oude Rijnstad 5 kilometer. Verkeer op weg naar Utrecht... wat niet in die file terecht wil komen... kan eventueel omrijden over Hilversum... over de A9, A1 en A27. Dit is de Amerikaanse shutdown. Obama's eigen schuld. U hoort het zo in Dit is de Dag.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 Lees 360 magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Vijf nummers voor 10 euro. 360 magazine.nl Macro, 45 jaar in uw voordeel. Ajax, allesreiniger 1 plus 1 gratis. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl 249 euro. 249 euro.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat de Amerikaanse overheid op zijn gat ligt. Is dat de schuld van Obama? Vragen we Amerika deskundige Koen Petersen. Artsen behandelen ouderen veel te lang door en zorgen daarmee voor veel onnodig leeg. Jeur, onnodig leed. Chirurg Dirk Jan Bakker. Over wat voor leed hebben we dan? Waar moeten we aan denken? Uh, leed wat onnodig veroorzaakt wordt door te lang doorbehandelen... doordat mensen te lang in het ziekenhuis liggen. <coughs> en overbehandeling uh, uh, definiëren wij eigenlijk als een, uh, een verlenging van het lijden. Gerard Koks en Joke Bruijs staan voor het eerst samen in het theater... met de voorstelling Alles Wendt Behalve een Vent. Goedemiddag, hartelijk welkom. Volgens mij zijn jullie op tv en in het theater... inmiddels langer een echtpaar dan jullie in het echt waren, klopt dat? Klopt, ja. ja. ja. Want hoe lang doen, werken jullie nu al samen? Uh, eens even kijken, 16 jaar toen was het gelukkig heel gewoon... en nog eens drie jaar uh, vreemde praktijken. Dus een uh, jaartje of twintig nu zo. U wilt u kaarten winnen voor de voorstelling van Gerard en Joke? Dat kan, we geven de twee weg aan u via de website. Dit is de dag nu. Vertelt u ons dan eens even daarvoor... wat uh, volgens u het grootste misverstand is tussen u en uw partner. Ook aan tafel historicus Vic Meijer. China zit in een morele crisis. De leiders willen het land opnieuw opvoeden en daarom rolt er een kakelvers nieuw rood boekje van de drukker. Wat erin staat, horen we straks. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD of ga naar de website ditistedag.nu. And here is our shutdown clock. 12 hours away. We are headed toward a shutdown. The shutdown about 7 hours from now hours to go. Here we are in the precipice of the government shutdown. In less than 20 minutes, uh, the U.S. government is going to shut down. Breaking news tonight, the government of the United States of America has shut down. Shut down. Shut down. Shut, shut, shut, shut down. Shut down. Shut down. Yeah. Yeah. down. Shut down. Het was een race tegen de klok, maar de deadline werd niet gehaald, met alle gevolgen van dien. De Amerikaanse overheid ligt op zijn gat. Koen Petersen, vanmorgen om zes uur Nederlandse tijd ging de Amerikaanse overheid voor een deel op slot. Wie is schuld? Is het? Het is de schuld van uh, Obama en van de republikeinen die uh, van iedereen onvoldoende, die onvoldoende politieke wil hebben gehad samen om eruit te komen. Ja, het is niet één iemand aan te wijzen. Nee, Obama heeft zich uh, vrij onverzettelijk uh, opgesteld en heeft aan het begin van zijn presidentsperiode de Republikeinen tegen Schrint Harnas uh, gejaagd en heel veel weerstand mee opgeroepen. Van, de, van zijn vorige periode. Aan het begin van zijn vorige periode. En de Republikeinen hebben onderling uh, zoveel twist door uh, meningsverschillen over hoe conservatief en hoe extreem je moet zijn. Uh, dat die slecht in beweging komen... en de bereidheid van de Republikeinen om met Obama-zaken te doen... is ook uh, heel beperkt. Ja. De, de Amerikanen, hebben die een helder beeld... van wie het goed of verkeerd heeft gedaan? Ja, er zijn uh, meteen peilingen naar gedaan. en uh, 40% zegt dat Obama verstandiger handelt dan de Republikeinen. 35% zegt dat de Republikeinen weer verstandiger handelen dan Obama. To close niet. to call. To close to call, ja. <laughs> ja. ja. Dat is eigenlijk niet echt heel duidelijk. Maar veel Amerikanen zijn natuurlijk voor een kleinere overheid. Zijn zij ook niet een beetje blij met de shutdown? Uh, nee, want dat brengt uh, mogelijk verschrikkelijk veel economische schade toe. Uh, de schade wordt gestort op 1 miljard uh, dollar per week. En dat hangt met name samen met bedrijven die voor de overheid werken. Heb je bijvoorbeeld denken aan bouwbedrijven, wegenbouwers, die uh, ja, nu gewoon niks kunnen doen, omdat er geen geld uh, voor dat soort activiteiten is. Uh, dus uiteindelijk zal het land uh, grote economische schade leiden als dit lang gaat duren. En wat doet dat met vertrouwen in de politiek? Want dat is geloof ik niet heel groot in, in de Verenigde Staten. Ja, dit is in de ogen van de Amerikanen een uh, onvermogen van de politiek om uh, eruit te komen. Het is wel een beetje terug te voeren op de geschiedenis van Amerika... waarbij de zogenaamde hè, balance of power had. Dus de, de, de machten die elkaar in evenwicht uh, houden. En destijds is met de grondwet bewust ervoor gekozen... om het huis van afgevaardigden het recht te geven om een begroting te maken en de president te geven recht te geven om dat geld uit te geven. Um, maar ja, als dat bij twee verschillende partijen ligt... Uh, kun je in zo'n uh, critlock, in zo'n padstelling komen als nu het geval is. Ja. Even terug naar het begin. Waar is het precies fout gegaan? Um, Obama heeft, toen hij net president werd, een uh, stimulus package... Uh, door het congres gejaagd om de economie aan te jagen. Dat kostte 800 miljard dollar. En de republikeinen hebben daar nul inspraak in gehad. En dat heeft op twee manieren een negatief effect gehad. Op de eerste plaats hebben de Republikeinen gezegd: ja, we worden niet serieus genomen. Obama zegt dat hij bruggen wil bouwen, maar hij gaat met gestrekt benen de eerste, de beste discussie in. Dus uh, dat doen wij er terug. Ook voor de achterban belangrijk om dat signaal uh, af te geven. En op de tweede plaats heeft Obama ook laten zien dat hij in de ogen van de Amerikanen een big spender is. Een relatief linkse president voor Amerikaanse begrippen. En, uh, die veel geld uitgeeft is die, die, dat, veel, die dat veel geld, is geld en pleit dan, ja. voor een belangrijke grote uh, rol voor de overheid. Dat heeft ook bij de Republikeinse achterban uh, de roep om extremistische conservatieve kandidaten losgemaakt. Die zitten inmiddels met 80 man in het huis en afgevaardigden. En dat zijn de mensen zijn, van de Tea Party? Ja, dus dat zijn Tea-Party-achtige kandidaten. Die uh, ongeveer een derde van de Republikeinse fractie uitmaken. Uh, was Obama er minder extreem ingegaan, dan was de samenwerking waarschijnlijk beter geweest en waren er minder Tea Party-achtige kandidaten in het Congres geweest. Dus het is een beetje off-is-own-making. Aan de andere kant hebben de Republikeinen niet, uh, uh, zijn er niet in geslaagd geweest om rust te brengen binnen hun eigen partij, en dat heeft ook met um, ja, incompetentie binnen de Republikeinen te maken... om een eenheid te smeden van de nieuwe situatie. Maar die Republikeinen hebben er toch net als de Democraten... en net als alle, Amer alle Amerikanen belang bij... dat die economie een beetje goed blijft draaien. Die begint net weer een beetje op te starten. En dan gebeurt er zoiets. Ja, maar ik denk dat de, de Republikeinen nu voor een koers hebben gekozen... die vooral politiek berekenend is... Een meerderheid van de Amerikanen is tegen het uiteindelijke Obama-gezondheidsplan zoals het is aangenomen. En dat vandaag zou ingaan, hè? En, en dat, dat vandaag en dat er uh, is formeel uh, ingaat, maar daar kan alleen maar uitvoering aan worden gegeven als er geld voor is. En de Republikeinen hebben gezegd, uh, wij willen dat daar geen geld naartoe gaat. In de veronderstelling dat de meerderheid van de Amerikanen ze steunt. Maar peilingen laten zien dat de meerderheid van de Amerikanen deze koers niet steunt. Maar de Republikeinen zitten nu al vast in hun eigen val. Ja. Vorige week was er een senator, senator Ted Cruz. Die hield uh, een, een speech van 21 uur. Ja. Dat is aan de lange kant. Dat is aan de lange kant. Het interessante is dat senatoren uh, uh, hebben het uh, recht volgens de regels van de senaat... om zo lang te spreken als ze zelf willen over welk onderwerp uh, uh, ze ook uh, kiezen. Uh, en Ted Cruz heeft dat gedaan. Uh, dat lijkt gedaan. een fantastisch parlement, Gerard ja. Cox. Toch? Als je zo lang mag praten als je zelf wilt, waarover je maar wil. Ja, dus dat, dat is de beroemde filibuster, toch? Ja, klopt. De filibuster is een, een verschijnsel... dat een politicus een, een, een proces of een onderwerp dood kan praten... En uh, er kan een ordevoorstel komen om dat te overroelen als meer dan 60 senatoren daarvoor zijn. En de democraten hebben die 60 senatoren niet. Okay. En dat heeft uh, Kroes de gelegenheid gegeven, al heeft hij niet de meerderheid achter zich om toch zoveel tijd te nemen als hij wilde. Maar ik begreep ook dat zijn eigen leiding er op voorhand niet per se enthousiast over was. Nee, en dat laat ook precies weer die uh, burgeroorlog zien binnen de Republikeinse Partij. Een burgeroorlog noem je het zelfs, ja? Uh, ja, het begint toch vrij, uh, vrij extreme vormen aan te nemen. De meerderheid van de republikeinen wil uh, zaken doen met uh, Obama. En past ook een beetje in de Amerikaanse traditie... dat partijen elkaar uiteindelijk wel naar een scherpe strijd vinden. Uh, maar een derde van de uh, huis van afgevaardigde republikeinen... Uh, houden het poot uh, stijf en willen kunnen die kunnen, en dat, en die kunnen dat tegenhouden? Ja, want daarmee uh, ontnemen zij de republikeinen... aan uh, de gelegenheid om unaniem als één partij uh, op te treden. En Boener, dat is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de leider van de Republikeinen, heeft er alle belang bij om de Republikeinen als groep bij elkaar ja, te houden. Dus die wil die, die Tea -party, Party erbij houden? Ja. ja. En in Nederland Wat? heb je bijvoorbeeld hè, fractiediscipline: dat als de helft van een fractie iets vindt of uh, eentje meer, dat dan de hele fractie voor of tegen iets stemt. Maar in de Amerikanen hebben alle afgevaardigden hun eigen mandaat. Die zijn elk individueel gekozen. En als een meerderheid het niet met ze eens is... kunnen ze toch een poot stijf houden en een blokkade leggen op besluitvorming. Ja, want die Ted Cruz, die heeft dus 21 uur gepraat... is vervolgens met gejuich ontvangen in zijn eigen thuisstaat, begreep ik. Mm. Ja, hij komt uit Texas... en dat is weer een van de meer conservatieve ja. republikeinse staten. Hey. Held ja. is hij daar. En toen dacht de rest van de leiding van de republikeinen... nou, daar moeten we dan misschien maar niet tegen Ja, Het laat wel zien hoe gevoelig het is. Want uh, afgevaardigden uh, in het huis van afgevaardigden... die worden elke twee jaar gekozen. Ze zijn dus permanent met herverkiezing bezig en kandidaten of zittende republikeinen... die op een of andere manier iets van steun aan Obama hebben gegeven... in conservatieve districten hebben nu al te maken met uitdagers... die zeggen, ik ga nooit akkoord met een belastingverhoging, ik zal nooit akkoord gaan met het steunen van Obama. En die zijn populair? Ja, want daar komt het geld heen van de conservatieve clubs... die doorgaans heel goed gefinancierd zijn. Ja, okay. En dat, uh, dat maakt de kans op nog meer Tea Party-achtige kandidaten... in uh, het congres na de volgende verkiezingen nog groter. Ja. Dus niet zo moeilijk te voorspellen als de toekomst. Maar toch, durf jij vooruit te kijken. Hoe gaat dit verder? Ik bedoel, niemand is blij met deze situatie, zou je zeggen. Nee, vroeg of laat moet je eruit komen. Uh, dat oh. is een beetje een dooddoener, maar ja, zo is het. Uh, <laughs> Ik wil het ook niet zeggen. Zo is het wel. Maar het wordt heel lastig. Want je hebt uh, nu eigenlijk twee uh, debatten die plaatsvinden: Eén is het debat tussen de Republikeinen en Obama, uh, maar het andere is het debat binnen de Republikeinse Partij. En um, er kan pas vooruitgang worden geboekt, als dan wel. Tweederde van de, van, de, van de Republikeinen capituleert en met de Democraten meestemt. Maar dan hebben ze een hele grote kans... dat ze niet worden herverkozen bij de volgende verkiezingen. Hmm. En dat gaat erg in tegen de instincten van de politicus. Want die zijn toch al erg op een baantje uit. <laughs> ja. um, of Obama moet uh, meeveren met de Republikeinen... maar de publieke opinie geeft hem geen enkele aanleiding om dat te doen. Nee, dus, die zal dat niet dus daar doen. zal geen beweging uitkomen. En de vraag is, ja wie, uh, wie knipt het eerste met de ogen? Maar die ambtenaren komen ook in opstand, toch? Die zitten nou gedwongen thuis en krijgen geen geld. Dat, dat hou je toch niet lang vol? Ja, maar ambtenaren die in opstand komen... zijn niet echt een hele grote politieke uh, factor. Is het geen, hebben ze geen Malieveld daar? Uh, dat hebben ze wel, de mol in, uh, in Washington. Maar Amerikanen raken niet erg onder de indruk van protesterende uh, ambtenaren. Okay, dat helpt niet. En uh, de ambtenaren uit de federale overheid... het zijn de 2 miljoen bij elkaar waarvan er nu 800.000 uh, thuis blijven. Uh, die zijn verspreid ook over het hele land. Het grootste ja. deel zit in Washington... maar je hebt ook heel veel federale kantoren verspreid over het uh, hele land. Dus de zichtbaarheid van de pijn is verspreid over een heel groot gebied. Ja. Uh, 1 miljard per week, zei je, kost het. Kan het de, de, de, de geringe economische groei uh, afbreken? Nou ja, dat is, uh, dat is de vraag. Ik ben geen econoom. Maar je kunt je voorstellen als bedrijven op het randje van de uh, levensvatbaarheid balanceren... en blij zijn dat ze voor de overheid werk kunnen doen. En plotseling uh, een grootte van hun werk uh, ja, zien stilvallen... Uh, dat zij hun mensen ook niet meer kunnen betalen. En dat maakt broze bedrijven uh, extra kwetsbaar. Ja. Kunnen wij er last van krijgen? Nou ja, Nederland is een uh, exportland... waarvan een heel groot deel ook naar de Verenigde Staten gaat. We zijn een hele grote investeerder in de VS... en het is een hele grote exportmarkt. Dus op het moment dat de economie daar stilvalt en de consumptie neemt af... zal het voor de Nederlandse export ook gevolgen hebben. Maar het is moeilijk om daar cijfers aan te, uh, op te plakken. Ik heb die cijfers niet. Ik hoorde, Fik, jij zei net dat de marktgraad is ook dicht Ja, de marktgraad is ook dicht, hoorde vanochtend op de radio. Ja, omdat het, dat wordt betaald ja, door de Amerikaanse regering. Ja... Ja, de uh, Amerikaanse begraafplaatsen, uh, uh, ambassades ook... die uh, zijn Amerikaans grondgebied. En de begraafplaatsen en parken uh, waar uh, dit ook onder valt... worden gezien als niet-essentiële dienst. Het is dus ook zo met de sluiting van de overheid... dat niet de hele overheid dichtvalt. Uh, en wat open blijft zijn uh, ambtenaren die zich bezighouden... met life en property, zoals het dan heet. Dat is een vrij breed begrip. Je <laughs> kunt bijvoorbeeld denken aan defensie, politie. Pro properheid. Uh, property. Nee. Eigen uh, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, okay. eigenom en levens. Uh, dus de reddingsdiensten ja, vallen eronder. De krijgsmacht. Maar bijvoorbeeld ook de luchtverkeersleiding. En um, ja, parkbeheer valt daar uh, niet onder. Onderzoekers vallen daar niet onder. En dat betekent dat de nationale parken dicht gaan. Musea mm. dicht gaan. Ja, wel en alles, waar, alles wat een publieksfunctie heeft. Wat niet, waar het leven niet van afhangt. Daar, daar hangt nu een bordje gesloten op de deur. Ja. De laatste keer dat dit gebeurde was 1995, 1996. Ja. 28 dagen heeft het toen geduurd. Ja. Is het toen achteraf een schuldig aan aangewezen? Uh, de Republikeinen hebben daar wel de meeste politieke schade uh, door geleden. En uh, toen was Clinton president, geloof ik. Clinton was dus de situatie is nu. Was, uh, ja, je had een Democratische president die te maken had met een Republikeinse meerderheid in het uh, parlement. Uh, de Republikeinen hebben er toen ook in de PR nogal onhandig gespeeld. En uh, daar de grootste schade van gehad. Wat wel essentieel verschil is tussen die periode en nu... is dat Clinton een vrij rechtse, of een rechtse re democraat was... die uh, ook de linkse programma's wilde hervormen... omdat hij wist dat alleen maar geld uitgeven... economisch niet haalbaar was. Obama zit aan de andere kant van het spectrum. Dat is voor Amerikaanse begrippen echt een linkse president. Dus zijn bereidheid om een brug te slaan... en een oplossing te vinden voor deze uh, situatie... Het eigenlijk te benutten om zijn programma erdoor te drukken. Uh, die kans is een stuk kleiner dan de compromisbereidheid van Clinton uh, een paar jaar geleden. Maar betekent dit dat bijvoorbeeld dat Obamacare dat dat helemaal niet meer van de grond komt? Dat dat... Ik denk dat Obama daar niet mee akkoord zal gaan en dat hij zijn poot zal stijf houden. Omdat dit het enige is waar hij zich echt op kan staan. En presidenten zijn ook ijdel genoeg om de geschiedenis in te willen gaan met een programma dat succesvol is. Okay.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 I love you more. Raccoon met Love You More, welkom in de tijdmachine Fik Meijer naar welk jaar gaan wij? 1964 1964. Wat is er toen gebeurd? Toen kwam er een publicatie van uitspraken van Mao Zedong, bij ons vooral bekend als Mao Zedong, en later in 1966 uitgekomen in het beroemde Rode Boekje, waarin 427 citaten van Mao staan, verdeeld over 33 hoofdstukken. Soms zijn de citaten een zinnetje langs, soms zijn ze een paar paragrafen langs, en die waren bedoeld om het Chinese volk eigenlijk ervan te overtuigen dat onder de grote leider er een prachtige nieuwe tijd zou aanbreken. En ik kan een paar van die Nou, citaten... Wacht even, zullen we even luisteren naar hoe dat ging? Kom mee. One Ma. One A revolution is not a dinner party or writing an essay or painting a picture. Old culture, old ideology, old customs, old traditions, all of the olds must be destroyed. Ja, dat Mao wordt vertaald en die zegt van... Uh, revolutie, dat is niet gewoon maar een feestje... maar we moeten een nieuwe ideologie neerschrijven. Uh, en dat deed hij dus in dat boekje. Dat deed je in het boekje. Dat beroemde citaat, daar zei hij letterlijk... revolutie is geen etentje met gasten. Niet het schrijven van een verhandeling... of het schilderen van een schilderij. Geen borduurwerkje. Revolutie kan niet zo elegant zijn. Enzovoort, enzovoort. Revolutie is oproer. Een gewelddadige actie van een klasse... die een andere klasse omverwerpt. Dus ja. hij wilde dus echt zijn grote ideologie... zijn nieuwe... Uh, strategie, wilde die uitdragen. En dat lukte hem ook. Want uh, het werd natuurlijk heel populair. Het werd natuurlijk ook in de westerse wereld... Ja, wat was er hier? Iemand aan tafel die het in de kast had staan? Gerard Cox? Had u het rode nee. boekje? Nee. Eh, eh, maar het was kom? wel heel populair. Ik heb het inmiddels. Ja, ja, wel. het is vandaar tijd. Ja, Het was heel populair, ja, het was heel populair. Ja, het was heel populair. Bij, uh, linkse mensen... Alsof er, inderdaad heel, alsof er iets heel belangrijks in stond. En dat, dat vond u niet? Nee. Of de indruk had u niet? Inderdaad? Nou ja, het, het heeft een verschrikkelijke tijd ingeluid ja. voor intellectuelen in, in China. En mensen die ja. überhaupt iets konden. Die werden allemaal opgesloten in kasten enzovoort. En het gaai kwam aan de macht. Ja. Dus dat, nou, dat, ik weet niet of dat de bedoeling was. Nee. Maar het, maar het, het werd, maar het, je even overhandigd het, het werd door bepaalde filosofen werd het echt omarmd. Bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre die schreef dat het diepgaand moreel was. Okay. En dat is natuurlijk... Het is ook omarmd. Ook de SP bijvoorbeeld heeft tijdenlang... zich als een soort Maoïstische beweging ja. uh, gepresenteerd... Dus het werd door heel veel mensen uh, gelezen of misschien uh, ja, bekeken. Ik krijg het hier nog net voor me, die Chinese tekst die ik niet kan lezen. Dus ik kan er ook niet uit, uh, uit citeren. Dat uit, uit, is, uit ons, citeren. Maar, is onze redactie -exemplaar. Maar de, vra de vraag, ja, dat citeren we elke maand nog. Ja, anders, vraag... anders krijg je misschien wat. Uh... <laughs> <Nee. laughs> ja? wat Iemand die komt bij dat uh, stalletje en die zegt... Hey, Coca-Cola. En dan zegt die man van dat stalletje... Twee blikjes wat? <laughs> Goed. Maar Fik, wat Geert ook net al zei, er kwam een verschrikkelijke tijd na. De ja, culturele revolutie. Dus hoe komen ze er daar in China? Er zijn 70 miljoen mensen. Ja, hoe komen uh, ze er in China bij om dan nu zo'n boekje weer te nou, ja, Kijk, doen. China heeft natuurlijk de afgelopen 30 jaar een enorme uh, ontwikkeling doorgemaakt. Maar wat mij ook opviel toen ik twee jaar geleden in China was... dat bij die tombe, dat mausoleum van Mao Zedong... dat er een enorme, ik zou bijna zeggen, pelgrimage op gang komt... dat mensen daar bloemen brengen en hem nog steeds zien als de grote leider. En nu zie je in China dat het immense uh, interne problemen heeft. Tussen armoede en rijkdom zijn de verschillen natuurlijk mateloos vergroot. Er komen allerlei figuren die aangeklaagd worden wegens uh, corruptie. Denk maar aan die Bo Xilai, ja. die mm -hmm. daar uh, uh, allerlei misdaden uh, beging. En nu <tie> probeert men weer een beetje terug te keren naar dat, die morele eenheid. En die meneer die nu de leider is, dat is Xi Jinping ja. En die meneer, die wordt door de ene kant wordt als een hervormer gezien, maar de andere kant ziet hem dan gewoon als een man die het oude weer naar voren wil halen. En om die interne problemen weer een beetje te lijf te gaan... en om de schandalen die er ook in de top zijn tegen te gaan... komt hij nu dan met een commissie die nu al twee jaar bezig is. Twintig geleerden zijn bezig om uit het boekje van Mao... de meest relevante opmerkingen uh, weer uh, op te schrijven... en te bekommentariëren. Hmm. En dan moet dat een soort nieuwe morele leidraad worden. En dat moet dan een nieuwe morele leidraad worden. Want je krijgt natuurlijk in China dat je ook een beetje in een spagaat zit met het kapitalisme. Aan de andere kant natuurlijk met een communistische partij. Dus het is natuurlijk ook heel moeilijk... om, om dat in goede banen te leiden. Ja. En tegelijkertijd zie je ook dat de groei van de economie... die jarenlang veel interne ellende verbloemde... dat die begint af te vlakken met alle problemen van dien. Nou, las ik ook vanochtend opmerkelijk in de krant... Dat, dat Xi Jinping ook meer ruimte zou willen zien voor religie. Nou, dacht ik altijd dat religie in tegenspraak was... met, met het communistisch gedachtegoed. Dus hoe zit dat dan? Ja, dat is een, een goede vraag. Ik bedoel... Het, het zou natuurlijk prachtig zijn als hij ziet... dat je religies niet hoeft uit te schakelen. Want wat zien we in vele landen waar religies worden uitgeschakeld... dat de problemen immens zijn? Misschien leert hij ook van Burma... waar vandaag weer moslims en boeddhisten zijn aangevallen. Elders gebeurt dat andersom. Dat zou weer aan de ene kant het, ik zou bijna zeggen het westerse gezicht van uh, Jinping laten zien. Maar aan de andere kant is natuurlijk de vraag... wat er natuurlijk echt van terechtkomt. Ja. Is het een met mond beleden schijn... Uh, vertoning, of op meent hij het werkelijk zo? Ja, maar het lijkt een oprechte zoektocht wel naar moraal... maar de ja. vraag is, is dat dan terug te vinden in dat boekje? Wat nou ja, jij? dat is de vraag. De inhoud kennen we nog niet. Nee. Uh, de inhoud uh, die komt pas in november. En het is ook ter gelegenheid van de 120e verjaardag... van de geboortedag van uh, Mao. Ja. Die in uh, 1893 is geboren in, op tweede kerstdag 26 december. Dus voor die tijd zullen we dus veel te horen krijgen... over dat nieuwe uh, boekje. En dan kunnen we zien wat er werkelijk in staat. Maar was, was dat, eerst, dat eerste rode boekje? Was dat eigenlijk een verschrikkelijk ding? Want er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar is nou dat ja. al in dat boekje? De, er, of natuurlijk, er staan natuurlijk ook uh, ja, dingen in dat je op moet komen voor het volk. Dus er staan uh, mooie dingen. Maar er staat tegelijkertijd in de vijand moeten we vernietigen. Ja. En dat heeft hij dan ook Gedaan. Dus de vraag is vooral welke citaten eruit, gaan we, welke ze... citaten eruit voort gaan komen. Ja. Ja. Dat kan alle kanten op, want er stond van alles in. Ja, maar er is een commissie, en dat begrijp ik nu niet... twee jaar lang, <lacht> ja. twintig geleerden, moeilijk, hoor, hebben ze erover gebogen. Dat is heel lang. Ja. Ja, dus ja, ja, ja. we wachten af. Goed, straks Joke Bruijs en Gerrit Cox, al jarenlang een televisie-echtpaar... gaan nu ook samen het theater in als, hoe kan het ook anders, een ingedut-echtpaar. Wilt u kaarten winnen voor een voorstelling? We geven er via Dit is de Dag.nu twee weg. En wanneer is een oudere uitbehandeld? Wanneer heeft een operatie nog effect? En wanneer zorgt het alleen maar voor extra leed? Daarover straks chirurg en voormalig directeur van het AMC, Dirk Jan Bakker. Dit is Radio 1.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 en ook werden 70 huizen van moslims in brand gestoken. In Burma is de moslimminderheid geregeld doorwit van gewelddadigheden. Tienduizenden moslims zijn voor het geweld op de vlucht geslagen... en zitten nu in vluchtelingenkampen.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 Er staat een file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. tussen Breukelen en Maarssen 4 kilometer. Er stond daar een uitgebrande auto, maar de weg is inmiddels weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Ja. Mooi dat u luistert net naar Dit is de Dag. Met aan tafel Koen Petersen. Volgens, mij, volgens hem heeft Obama en de Republikeinen hebben samen de shutdown veroorzaakt. Vic Meijer over het nieuwe rode boekje dat de Chinezen moet gaan heropvoeden. Voormalig AMC-directeur Dirk-Jan Bakker. Hij vindt dat ouderen veel te lang doorbehandeld worden. Maar nu eerst het televisie-echtpaar Joke Bruis en Gerard Koks. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Dit is de Dag.nu. Ja, Joke Bruijs en Gerard Koks. Voor het eerst zijn jullie samen in theater... met de voorstelling Alles Wendt behalve een vent over alle ongemakken en misverstanden tussen mannen en vrouwen. Maar eigenlijk zijn jullie met dat thema al jaren bezig. Waarom ligt er hier in huis naar nooit eens iets op zijn plaats? Waar is de schoenpoets? Het moet er liggen. Het moet er liggen, het moet er liggen. Als het er moet liggen, dan ligt het er ook met de licht. Niks, jij doet natuurlijk het kan er liggen. Dat is... Het moet het zijn. Kan dat? Die telefoon gaat eruit en daar beslis ik over. Ik ben op dit schip de kapitein. Jij bent niks meer dan een doodgewone lichtmatroos. Waar ga je naartoe? Matroos Kooiman gaat de kooi. Totdat de storm is gaan liggen. Jij wou al die tijd al gaan kegelen. Ja, alleen maar omdat we vanavond kampioen kennen worden, Nel. Anders was ik echt met je meegegaan naar je moeder. Echt waar? Echt waar? Echt waar. Ja, herkenbaar. Oud, het is heel oud. Ja, hoor. wij herkennen het niet echt, meer. Nee. Nee. Geen idee. Het is echt van het begin. Maar ja, we hebben er 229 gemaakt. We dus <laughs> ja. herkennen wel de stem, meer? of ook niet? Wat zeg je? U herkende wel de stem. Ja, ja, ja. ja u ja, was het wel. Ja, ja. Nou. Ik was het absoluut, ja. Ja? Ja, ja dat uh, was... Uh... <laughs> en jij was het ook. Heel duidelijk. Maar ging het ook in het echt zo, bij jullie? Nee, ben gek. Nee, voor die tijd zijn we gescheiden. <laughs> Voordat het zover kwam. En toen begonnen we, we pas. <laughs> Want jullie zijn veertien jaar getrouwd geweest. Ja. Ja. En daarna zijn alle jullie gezamenlijke activiteiten... In de, ja. op televisie en in, in het theater eigenlijk ontstaan. Ja. Hè? Ja. Ja. Eigenlijk komen jullie gewoon nooit meer van elkaar af. Althans, daar lijkt het op. Onafscheidelijk gescheiden, hè? Onafscheidelijk gescheiden. Ja. Dat is wel uh, bijzonder gezegd. Goed, hè? Ik zo hey, heb zo van nagedacht. Ja, Daar ja. wist ik ook niks van. Dat is voor u helemaal nieuw. Ja. Toch heb ik me laten vertellen dat u overgehaald moest worden om het theater in te gaan. Nou ja, kijk, ik was eigenlijk al een beetje, zoals in het stuk eigenlijk ook. Uh, het stuk gaat over een man die het, wel, die het allemaal wel prima vindt. Die heeft zijn zaak verkocht, die heeft een paar miljoen. En uh, die denkt, ja, wat zal ik me nou verder onder druk maken? Maar die vrouw is jonger. Klopt, die ook is twaalf jaar jonger dan ik. Maar die Hattie, die zij speelt, die is dus ook jonger dan die man... en die denkt, ja, maar wacht nou eens even... nu, nu, nu gaan we toch hopelijk van alles uh, gaat, gaat, uh, nog gebeuren. Een wereldreis? En die man vindt van niet. Nee, die en daar man... Maar het, het komt gaat u, allemaal goed. Gaat het ook over uzelf? Nee hoor. Nee. Want u zei net, net als ik... Nou, nou ja. er zijn natuurlijk overeenkomsten. Ik ben ouder dan zij. Uh, ik was eigenlijk ook gestopt, dat was de vraag. Oh, ja. Tenminste, gestopt. Uh, wanneer stop je nou precies als artiest... We hebben altijd de doelenconcerten op zondag, heb ik, heb ik nog gedaan. En, uh, maar ik heb niet meer in toneelstukken gestaan. Maar en ook eigenlijk... niet meer echt in theater met een, met een theaterstuk. Nee. Nee, dus dat maar wel... nu kwam. Het is ook een beetje ijdelheid, vrees ik. <lacht> dat ze zulke jonge mensen, als Bastiaan Ragas, die dat dan. Uh, dat is de producent, hè? Die ja. produceert. En, en andere mensen die, die, die daarbij betrokken zijn. Als die dan nog echt werk van je maken. Van joh, uh, dit en dat. En, je, en ze doen het zo gunstig mogelijk. Uh, voorspiegelen. En ze komen die voorspiegelingen ook nog na ook. Kijk, ook dat ja, dan, dan, Maar uh, daar ja, had het mee te maken. Het is ook ik... leuker om wel te werken dan om niet te werken. Natuurlijk. Daar had het mee te maken. Als een onbekende het aan u had gevraagd... dan zegt nee, ga ik echt niet doen. Ik verbeeld me niks, maar ik ben de laatste jaren... echt voor een heleboel dingen gevraagd. Dat ik dacht, joh, waar zal ik aan beginnen? Hoe laat moet je tegenwoordig van huis? Door welke files moet je heen... En dan kom je in die theaters, en dan uh, tussen vijf en acht, dan moet je alleen maar wachten. Eten kan je ook niet, want uh, tenminste, je, je kan niet met een volle maag op toneel Maar, maar, goed, maar goed, maar nu was, allemaal was dat gelegen. allemaal ja. heel goed geregeld. Okay. De dus voorstelling begint om vier uur middags, begrijp ik? Uh, de, voor uh, voor uh, ons wel. <laughs> oh, ja. <laughs> ja. Hij begon vandaag om twee uur hier. Oh, oh, ja, ja, ja. Ja. Want, Joke Bruis in de interview zegt u dat u bang was dat Gerard een beetje aan het inkakken was. Nou, niet bang, maar ik vond het zonde van het talent wat hij heeft. En uh, ik vond het wel eens jammer dat hij zei, uh, laat mij maar hier. En uh, ik vind het wel goed zo, mijn hondje, mijn kippen en, en, en mijn boeken. Eindelijk kan ik allemaal boeken uitlezen. Maar ja, als je dan die boeken gelezen hebt en het met niemand kan delen... dat lijkt mij ook niet goed. Nee. Dus ik vond het altijd zonde en ik was gelukkig niet alleen. Want zijn goede vriend uh, Robert Long... Helaas is hij niet meer onder ons. Die heeft hem ook daarover een brief geschreven. Die was het daar ook niet mee eens dat hij niks meer deed. Want het is ook niet goed voor je. Kijk, een beetje rustiger aan is prima. Maar niks doen als je zoveel kan en zoveel in je hoofd nog hebt... en zo jong eigenlijk van geest, dan stort je in. Dan, ja. dan wordt dat, sterft dat af. Dat zal deze meneer goed weten als je je hersenen niet gebruikt. Dan gaat Absoluut. dat. Ja. Nou En dat is doodzonde. Ja, want, want u bent ook met maar ook nog volop actief. Ja, gelukkig ja. wel. Ja, u zou ook niet anders willen. Nee, en herkent nee, u maar. die verleiding wel eens die het kok schildert? Zo van, ja, nou, je ziet, je ziet een doen. beetje tegen dingen op... waar je vroeger niet tegen ja, op zag. Het is inderdaad zo van, waar moet je nou in de file? En uh, moet ik nou rechts of links staan? En met Tom Tom. En die dingen, daar dacht ik vroeger nooit over na. Daar ja, ja. komt bij dat ik me geen moment heb gevuld die paar jaar. En ik, had, inderdaad, ik ging mijn eigen huis ontdekken... En vroeger kwam je alleen maar thuis om weer weg te gaan. En nu, uh, ik heb boeken dat ik dacht, hoe kom ik eraan? Daar gaan we heel veel over. Wat een goed boek eigenlijk. Ja, dus laat ik dat eens even inkijken. En ik ja. heb, uh, ben de laatste jaren ook weer LP's gaan draaien. En ik heb bij heel wat platenmaatschappijen gezeten. En dan kreeg je altijd wel een paar platen mee. Ja. Ik had heel veel platen. Daar, daar zat het cellofalen nog om. Mm. Dus ik was op ontdekking eigenlijk. Maar nu is het veel van de Dam, want hij is gewoon ook weer een nieuwe cd gaan maken... die morgen klaar is en ja, uh, nog. uit dat de fabriek komt. Dat ja. vond hij ook ja. ineens wel weer leuk. Dus, ja. Ja. Dan dan gaat toch er een gaat een vliegwiel aan <laughs> en dat, dan gaat het allemaal vanzelf. En wat voor cd is dat? Die heet nog Nou, kom maar nog eentje dan. <laughs> Met Denk liedjes? Ik, ik wil nog één keer, ja. Dertien uh, liedjes en... Uh, allemaal nieuwe liedjes? Nee, eigenlijk niet. Maar mijn lievelingsliedjes. Maar dan niet, uh, ook geen bekende liedjes. Uh, dingen waarvan ik dacht, dat wil ik dan nog eens een keer opnieuw opnemen... met een fijn groepje mensen. Nou, dan kom je weer in de studio... en dan gaan al die oude tijden gaan weer herleven eigenlijk. En dan zit je weer met mensen in de studio die, die goed zijn... in iets wat ze goed kunnen en, en dat ook goed doen... Dat is heel fijn. Ja. Joke Bruijs, in, ja. het is in het stuk zelf. Ik heb me laten vertellen dat het wat serieuzer is... dan toen was geluk nog heel gewoon. Ja, het is helemaal niet te vergelijken. Het gaat niet wel over nog. een echtpaar. Toen was geluk heel gewoon. Sorry, Zonder excuus. Nog. Ja, ja, het blijft de onderwijzer in hem. Hè? Ik het, ja. wel. Ik zal het nooit meer doen. Hoofdakt, hè. Hebben maar het uh, in ieder geval... Dat, dat, het, het, het, het, natuurlijk is het een echtpaar... maar het heeft uh, helemaal niks met toen was geluk heel gewoon te maken. Het zijn twee mensen van nu. Moderne mensen... Hij heeft een, een succesvol bedrijf gehad. En ik ben gewoon een mens wat denkt: van hé, hey, wat, wat heel herkenbaar is. Hij is nu gepensioneerd, nu gaan we leuke dingen doen, nu gaan we reizen. En dan gaan we alles wat we van plan waren te doen, dat gaan we nu doen. En hij denkt: ja, nee, ik heb mijn hele leven gewerkt, ik wil ja, nu. maar rust. Dat, dat is niet alleen maar lachen. Dat, ik, dat, nee, ik heb maar maar te vertellen. het is ook. Heel leuk, hoor. Het is ook heel leuk. Maar Wat, wat heb je, zijn... je laten vertellen? Nou, Dat er ook wel echt stilte vallen ja, in de zeker. zaal. En ja. dat je een speld kan horen vallen. Alleen, ja. ik heb het zelf niet kunnen zien. Ik vroeg me af, wat voor soort momenten is dat dan? Nou, dat zijn momenten dat ik hem uitleg bijvoorbeeld... dat ik weg moet voor mezelf. Niet zozeer voor... Maar als ik niet wegga... Dan, dan vervallen we weer ons oude stramien... en dan is ons leven alleen maar dat tuintje en dat krantje. En de... Nou, en dat zijn heftige momenten. Want het is niet dat hij of dat ik niet van hem hou en hij niet van mij. Maar het zijn wel momenten dat je denkt... zo, dat kan wel eens helemaal misgaan. Want het toverwoord ik, is weer herkenbaar. Dat hoor je ja. dan. Ik weet hm. nooit precies wat de mensen daarmee bedoelen. Ja, ik weet niet nou, wat wel. ze daarmee bedoelen. <laughs> maar herkenbaar, het is zo herkenbaar. Maar is het een soort collectieve therapie of zo? Nee, publiek? zeg, nee. Als ze goed opletten. Als ze goed opletten, op, nee. Maar het is gewoon een avond, een, een, een avond van... Van, van lachen en ook bezinning. Dat je ook denkt, oh ja, oh, dat kan ook. Maar het laat ook heel goed zien, dat vind ik erg goed aan. Dick van der Heuvel heeft het geschreven voor ons. En die heeft heel goed de, de, de, de, de vrolijkheid en, en, en, en de blijheid... en het beetje oppervlakkige, leuk, heel gezellig. Maar ook terug naar de kern, waar zitten we? En houden we nog genoeg van elkaar? En, ja. Maar ik ben wel heel overwind. blij dat er heel erg gelachen wordt, hoor. Ja, ja nee, hoor. mensen ik. liever aan het lachen dan aan het huilen. Ja, maar nou, tegelijkertijd zit er huilen. wel een bezinning in. Dat ja. hoorde ik ja, zeker, ja, van, zeker. hoe hou je het leuk samen? En dat vind ik ook heerlijk, ja, hoe hou je het leuk samen? En het laat zien van, doe gewoon als je voelt, ik moet nu weg, doe dat ook... Want dat is niet het einde gelijk. Dat nee. kan het zijn, maar dat hoeft het niet te zijn. Nee. Als je samen toch genoeg deelt... en de liefde er nog is, komt het wel goed. Maar dan, ik denk toch dat veel mensen dan denken... van, ja, jullie hebben het zelf niet gered in je huwelijk. Nee. En dan gaan zij ons helpen om het wel te nee, laten Nee, ik ga maken. ze helemaal niet helpen. Ja, wel, bij de ja. Ik ga ze spiegel voorhouden. Want ik ben het ook niet. Ik, en Gerard is het niet. Het nee. zijn Hetty en Willem. Wij spelen een echtpaar. Maar hè? als jullie dit stuk hadden gezien... in het twaalfde jaar van je huwelijk... was het dan beter afgelopen? Hmm, nou, dat weet ik niet. Ik denk dat wij zo goed met elkaar zijn omdat we. Het is geen loeres. We... <lacht> geen geen <lacht> ik bedoel, je wordt hier automatisch genezen als je bij ons uh, zit. Nee, dat, dat weet ik niet. Nee, maar het is wel zo dat wij waarschijnlijk zo goed nog met elkaar zijn. omdat we op tijd de stekker eruit hebben getrokken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar u heeft ook wel eens in interviews gezegd: van misschien had ik het langer moeten proberen. Ja, als je wijzer bent en ouder. en ik ben in dit stuk ook ouder. Dus deze vrouw is wijzer. Ik was nog niet zo wijs. Nee. Nee, nog niet, maar ik was toen zeker niet wijs. Nee, want als u wijs was gegaan, was u niet weggegaan. Nou, nee, dat zeg ik niet. Want okay. het zou betekenen dat ik uh, het nu eigenlijk spijt heb van alles. En ik heb van niets spijt. Oké, okay, dat dan weer niet. Ja, hoe, lang jullie, hoe lang gaan jullie dit stuk spelen? Nou, ja. langer dan we dachten. Ja, <laughs> en dat is... Het was eigenlijk tot eind november, op verzoek ook van ons. Omdat we zeiden, we vinden het leuk. We gaan een paar maanden er tegenaan. Want we zijn dan... ook nog een film aan het maken. Ja, ook oh. nog. Toen was geluk heel gewoon. Zonder nog. Ja, heel ja, goed. Het. Heel goed gezegd. Ja. Ja. En uh, moest, moest, moest, moest ook de regisseur het daar zijn best doen om u mee te laten doen? Ja, ook. Ik dacht, verhaal wat weer? hebben we nou 16 jaar gedaan? Daar zijn we nou wel klaar mee. En... Uh... We hebben, alles wel, we hebben alles wel gehad. Nou, we waren ook een beetje bang dat het misschien. Een en soort... misschien valt het dan tegen. Niet zo goed zou zijn als daar, onze daar serie. Daar moet we natuurlijk nooit bang voor zijn, want het kan altijd tegenvallen. Maar nou, en ook op die manier. Toen zijn ze ook weer met een paar hele goede plannen gekomen. En een goed script. En, uh, en iedereen ging meedoen. En iedereen en was eten. enthousiast. En de mensen op straat. Als, je, hm? als het zo. Te pas kwam, die zei: Ja, wacht, er komt een film, hè, leuk. Nou, dus dan denk je: Ja, dat mag, mag ik niet tegenhouden. Maar om uw vraag antwoord te geven, we gaan volgend seizoen nog, nog even in. door. Gaan we nee. oktober, november, december nog even Vier de theaters aan. Wat vinden de kippen ervan? De kippen, ja, de Je kippen missen me niet zo, maar mijn hond, die, die, die begrijpt er niets meer van. Nee, nee. Goed, wilt u kaarten winnen voor de voorstelling Alles Wendt behalve een vent? Ga dan naar onze website, ditisdedag.nu. Dan geven we twee kaarten weg als u antwoord geeft op de vraag... wat volgens u het grootste misverstand is tussen u en uw partner. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. Zong uh, uit volle borst mee met uh, Never Let Her Slip Away van Andrew Gold. Ijverige dokter, vergroot het leed. Dat was in Chocoladeletters de kop van de Telegraaf van vanochtend. Dirk-Jan Bakker, wat dacht u toen u dat zag? Is dat de juiste conclusie? Nou, het is een kop. <laughs> ja, en daarna dat, dat komt er nog van alles natuurlijk. Tenminste, dat hoop je dan. Ja, want de Telegraaf heeft het over een, een rapport... wat u gepubliceerd heeft, samen ja. met een aantal anderen... over het doorbehandelen door artsen. Uh, gebeurt dat veel? Uh, het gebeurt regelmatig, ja. En de, de, de aanleiding dat wij ons onderzoek gedaan hebben... was eigenlijk dat ik het uh, vrij ongenuanceerd vond wat er gezegd werd. Die artsen doen maar, die behandelen maar door. En dat kwam er dan na. Je zou miljarden kunnen besparen in de zorg als ze dat maar niet deden. Nou, ik denk, als je daar nou het niet mee eens bent... en dat ben ik niet, dan moet je daar onderzoek naar doen... om te kijken hoe dat dan werkelijk zit. Ja, en hoe zit het werkelijk? En het zit werkelijk, zit het inderdaad zo dat artsen overbehandelen. Daar hebben we voorbeelden van gezien. Maar niet alle overbehandeling is ook overbehandeling. Er is ook onderbehandeling. Hm. En overbehandeling wordt nog wel eens gezien als meer van het goede. Want behandelen is goed natuurlijk, een dokter moet behandelen. Dus als je overbehandelt, doe je meer van het goede. Maar het schokkende was toch eigenlijk dat wij ons onderzoek merkte dat het niet meer van het goede is... maar dat het eigenlijk slechte zorg is. Ja. En dat het het lijden in heel veel gevallen vergroot. Geef, geef dus een concreet voorbeeld, want, want dan, dan hebben we er een beeld bij. Nou, een voorbeeld bijvoorbeeld, een, uh, laten we zeggen een 70-jarige man... Met, uh, met uitgezaaide kanker van de dikke darm. Die is naar een aantal organen uitgezaaid... en die krijgt het als voorstel van de chirurg om een operatie te doen... waarbij dat gedeelte van de dikke darm verwijderd wordt. Een gedeelte van de lever dat er tegenaan zit, de galblaas, een stuk van de maag... en een stuk van de alvleesklier die daarachter zit. Mm -hmm. Nou, dat is een hele grote normale operatie. Het heet een wippeloperatie. Ja. Maar als je dat doet bij uitgezaaide kanker... dan weet je van tevoren dat je dat nooit radicaal kan doen. <kwijls> die man wordt geopereerd en na de operatie... krijgt hij de verwachte complicaties voor een 70-jarige. Uiteraard ligt vier, 4, 4,5 maand in het ziekenhuis... en overlijdt dan in het ziekenhuis... Mm. Dus dan is de vraag, had je die operatie eigenlijk wel moeten doen? Ja. ja. Als je geen uitzaaiingen had gehad, had je die operatie moeten doen. Als die verkeerd afloopt, wil dat niet zeggen dat het overbehandeling was. Want dat is wijsheid achteraf. Ja. Dat, dan weet je het altijd natuurlijk. Maar ja. als je dit van tevoren weet en je weet dat het uitgezaaid is, dan moet je zeggen dat doen we niet. Nee. Daar beginnen we niet over. En dat heet dan overbehandeling, maar het is het niet, zegt u. Het is gewoon slechte behandeling. Het is, ja, het heet overbehandeling, maar overbehandeling is slechte behandeling. Ja. Nog een ander ding, want u zegt, u was directeur van een ziekenhuis, u bent ja. dit onderzoek gaan doen en u kwam eigenlijk tot conclusies die u zelf. Niet verwacht had? Nee, eigenlijk niet. Nee, je, je, ik, ben, ik was natuurlijk chirurg ook, in, dus dan ben je in de modus opgeleid. Zoals u de, dat u deed die operaties? Ja. Ja. Ja, ik bedoel, dat als er een afwijking was... dan opereerde je die weg, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. dat, dat was gewoon het oude adagium in de chirurgie. Ja. Maar langzamerhand zijn we natuurlijk wel wijzer geworden in die zin... dat we kunnen veel meer, maar de vraag is of we dat allemaal moeten doen... onder alle omstandigheden. Ja. Dit gaat specifiek over kwetsbare ouderen. Ja. Even, ja, dus aan, niet... even aan, vraag aan tafel. Hebben jullie ervaring met, met te lang behandelen van, van medische aandoeningen... in de omgeving of in eigen... Nee, niet echt. Niet. Gelukkig. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Ik ben wel nieuwsgierig naar. Wat is de reden van de overbehandeling? Wat is de drijfveer van ja. de arts om dat te doen? Je hebt uh, twee redenen, en dat is ongeveer 50-50. Blijkt uit veel onderzoek. Eén reden is dat de dokter opgeleid is om te behandelen. Zoals u zelf ook al zei? Ja, en niet ja, nee. op twijfelachtig te zijn. Nou ja, zullen we eens kijken wat om de patiënt gewoon moed in te spreken. Hoop te laten houden. Een tweede punt is dat de patiënt het eist. En ook de familie. En dat is ongeveer 50-50 verdeeld. En dat was voor mij ook wel een openbaring eigenlijk. Want ik had nooit gedacht dat er zoveel onder invloed van de druk van de familie zou zijn om door te gaan met behandelen, terwijl een arts eigenlijk zegt, nou ja, ik begint het maar begin krijgt, te krijgt die familie dan ook de juiste ja. Uh, informatie? Maar ja, dat is de vraag of die de juiste informatie krijgt, ja. en ik denk dat dat niet zo is omdat natuurlijk uh, het pas, ja, de dood wordt weggeredeneerd het lijden wordt weggeredeneerd ik bedoel, het is nog vroeg genoeg als je het ja. krijgt dus je gaat er niet van tevoren over denken en praten, en dat zou moeten veranderen eigenlijk, ja. dat je tevoren al met mensen in je omgeving, met je Vrouw Met je man, met mensen, met kinderen praat. van wat wil ik eigenlijk als mij dat overkomt op een ja. gegeven moment. En ik kan me wel voorstellen dat dat op je dertigste of je veertigste. misschien wat overdreven lijkt. Ja. Maar je hebt zomaar wat. En dat merk je dus. En dan heeft niemand erover nagedacht. En is het, ja, gut, wat moeten we. En ja, volhouden, natuurlijk. Ja, maar zegt alles de, doen wat mogelijk is. Ja, als je zegt de dood wordt weggeredeneerd, het lijden wordt weggeredeneerd. Is dat angst om die confrontatie aan te gaan? Dat ja. mensen dan toch vragen aan zo'n arts van behandel dan nog maar? Ja, ook als hij zegt, het is uitgezaaid, het is eigenlijk hopeloos... als we het ja, opereren, komt het maar het is tot... nou maar net hoe je het zegt. Kijk, als ik op een gegeven moment een, een patiënt bij ons in het ziekenhuis kreeg... en ik dacht, die heeft 20% kans om te overleven als ik hem opereer... dan moet je dat doen in een groot academisch ziekenhuis als het ons... want ja, dat is het laatste bordje uiteindelijk. Als je dat tegen mensen zegt, dan denken ze, er is hoop. Hij kan dus wat. Ja. En die 20% vergeten ze. En als de familie, ja. familie, familie dat eist, hoe kan een arts zich daartegen verweren? Nou, je, kunt, je, je bent zelf verantwoordelijk voor dingen die je doet. Als arts? En, eh, als arts. ja. Dus, en je bent niet gehouden om medisch zinloos te handelen. Nee. En er zijn ingrepen, er zijn medicaties, er zijn behandelingen die zijn medisch zinloos. Daar weet je van tevoren. Dat heeft geen enkele kans op succes. Dus dat doe je ook niet. Nee wat ook heel vaak, daar hebben we ook een casus van opgenomen... heel vaak ruzie geeft met de familie. Ja. Heeft u diezelfde dus confrontaties ook meegemaakt? Ja. ja. ja we hadden een mevrouw bijvoorbeeld, een, een allochtone mevrouw... die had longproblemen. En die had eigenlijk in de borstholte alleen nog maar abscessen. En geen longen meer. En die werd beademd om de intensive care. En wij Vonden dat zinloos. Dat is ook zinloos natuurlijk. Je moet geen absces beademen. En wij wilden dus stoppen met behandelen en wilden dat met de familie bespreken. Die dus als één man opkwamen en. Uh dreigt om de hele IC plat te leggen en alle apparatuur uit te gooien, weet ik wat allemaal. Dus toen hebben we rustig met die mensen gesproken, het uitgelegd en we zijn nog twee dagen doorgegaan met zinloos handelen, alleen maar om die familie mee te krijgen. Ja. En dat kwam toen helemaal tot rust. Nou ja, en daarna was, toen het, kon het, ja. was het toen kon het, en toen konden we ook stoppen. Maar wordt het probleem de komende jaren voor u niet nog veel groter, omdat de medische wetenschap zo snel vooruit gaat ja. dat een arts natuurlijk voor enorme dilemma's komt te staan van wat hij moet doen. Ja, dat is ook zo. Maar wat je ook merkte, dat is wel bemoedigend... dat dit soort publicaties en dit soort onderzoeken... en dit soort redeneringen over, uh, over behandelingen... En zo steeds meer uh, bonton worden. Het, het, het neemt steeds meer toe dat mensen <coughs> erover gaan nadenken. Wij dus willen je dat je ook, ook opzoeken, hè? Ja, Wij werken samen bijvoorbeeld met, uh, met patiëntenverenigingen. Wij hebben erg veel samengedaan met de uh, Vereniging van Oudere Geneeskundigen. Met Vereniging van Klinisch Geriaters. Met uh, de dus Oudere Bonden, gezicht, Ambo, ja. Patiënten en wat dan ook. Gewoon om iedereen alert te krijgen op dit, soort, ja. op dit soort problemen. En zegt u, ik had dit eigenlijk ook wel willen weten... in de tijd dat ik directeur was van het ziekenhuis. Dan had ik andere beslissingen genomen soms. Ja, het was een heel andere tijd. Hè. Maar ik denk het wel achteraf. Ja. En hoe zit het met de kosten? Want eindeloos doorbehandelen is ook duur. Ja, precies. En de kosten van de gezondheidszorg blijven altijd maar stijgen. Ja, is, ja, is, ja. Is, is, daar een, is daar ook nog een deel te is, winnen? Of mag uh, we je daar we zijn expres niet begonnen met de kosten. Nee. Nee. Omdat dat is beter dan uh, die... ja. nee, We hebben ook uh, die studie gedaan... In, uh, in samenspraak met het ministerie van VWS. Die zei, wij vinden het prima om dat te doen. Maar wij kunnen het niet, want dan zijn het gelijk weer de kosten in overleg met de verzekeraars, die ook zeiden... wij vinden het heel goed, een dergelijke studie... maar als wij het doen, dan zitten we gelijk in de verkeerde hoek. En we zijn, hebben dus gezegd, we beginnen niet met de kosten... maar het is wel een, een item, wat ook in de studie naar voren komt. Want het is wel van belang. Ja. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is ermee begonnen. Die heeft een paar jaar geleden gezegd... een één gewonnen levensjaar van goede kwaliteit... mag 80.000 euro kosten. Nou, dat is een voorzet... En daar kun je over discussiëren. Ja. Maar, maar het ik... is daarna stil geworden. Ja, Maar je loopt natuurlijk ook het risico dat oudere mensen gaan denken... ja, ik, ik, ik word niet meer behandeld, want ik ben te duur. Dat, ja. dat, dat moet je ja. natuurlijk ook niet hebben. Ja, ja, dat moet je ook niet hebben. Maar daarom moet je dus met elkaar daarover ja. gaan praten. En dat willen wij ook stimuleren... dat je met overheid, met patiëntenorganisaties, patiënten... ouderen, verzekeraars, artsen... Dus iedereen die erbij betrokken is, die discussie aangaat. Van is dat een belangrijk onderwerp? Wat mag een jaar kosten? En hoe bepalen we dat dan met elkaar? Ja. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, u zegt ook uh, meer participatie van patiënt en familie. Dat wordt dus nou, erg populair op dit moment. De participatiesamenleving, uh, daar is ja. die weer. Hoe, hoe moet dat? Want de patiënt is toch ook al heel mondig? Of ja, moet het nog beter? Nee hoor. Nee? Ja, de patiënt is ontzettend mondig zolang hij niet ziek is. Oh, ja. Ja, maar zolang je, zodra je ziek bent... dan wil je heel andere dingen dan ja, je wilde wel... toen je niet ziek was. Dat, dat verandert de mensen enorm. Ja. Dat gelooft niemand die gezond is... dan moet je gewoon even wachten tot je ziek bent en dan merk je het zelf. Nou, dan je Als je een nou, goede griep van... hebt, dan merk je het al ja. hoe, hoe, hoe anders nee, je bent dan... Uh... Je wordt niet minder mondig. Ik heb het aan de lijve uh, ondervonden je wordt ineens voor het feit ges gesteld dat je lichaam je in de steek laat... Ja. en dan ben je ineens dan, dan, ja, dan ben je overgeleverd. Mm. Dan ben je ik heb een, niet meer zo zelf een hele grote operatie gehad een aantal jaren geleden... ook voor iets kwaadaardigs. En ik was zo buitengewoon blij met een paternalistische dokter. Die zei, jij ligt in bed, ik ben de chirurg... Ja. en jij bemoeit je nergens ja. mee. Goed, maar u zegt dus, conclusie van dit onderzoek... wij moeten praten met elkaar over dit ja. onderwerp. Daar, dat ja. is eigenlijk het kort gezegd ja. wat u voelt. Vroeger dan we gewend zijn. Dat hebben we nu gedaan. Nou, maar dit was nog maar het begin. Ah oh, ja, daarmee ja, begonnen. <laughs> ja, straks precies. na drie uur. Bokser Regilio Tuur maakt een film over zijn leven. Weet hij al wie hem zelf moet gaan spelen? Hij is hier straks samen met regisseur Mirjam Kruishoop. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Let us introduce ourselves to you. We are. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Als u die signalen ook krijgt, wat doet u nu dan mee? Wat kunnen de luisteraars verwachten vanmiddag? Op zoek naar de juiste antwoorden. Waar blijft die lading mosselen? Alhoewel, nu begin ik toch te twijfelen wat u nou gezegd heeft. Het NOS Radio 1 journaal. Gaat het om personen of om partijen? Elke werkdag van 6 tot half tien. En drinkt het nieuws ook een beetje door in, Iro? Is jou nou helemaal duidelijk wat daar is gebeurd? Smiddags van half 5 tot half 7. Ik kan me voorstellen dat ze hier flink mee in hun maag zitten. En zaterdagochtend van 7 tot half negen. Het kabinet spreekt van een acceptabele oplossing. Kunnen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 Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de vee-industrie. Help ze, door ze één dag niet op te eten. Doe mee. Eet geen dieren op dierendag. <tie> Kijk op wakkerdier.nl Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk... tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl Risicomanagement 4. Screening. In driekwart van alle gevallen wordt fraude binnen een bedrijf... gepleegd door personeel dat er al jaren werkt. Personeel even screenen